Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In het zet vanwege een gaslek, het ontstond in de Boezemstraat en zit onder het asfalt. De brandweer weet niet precies waar, er wordt al een poos naar gezocht. Het voorzorg wordt de gasleiding waarschijnlijk afgesloten. Als dat gebeurt worden in totaal zo'n 60 huizen ontruimd, vooral omdat het er vannacht te koud is zonder verwarming. Vanwege het gaslek in Rotterdam zijn brandweerkorpsen uit de hele regio opgeroepen. In Florence hebben zo'n 10.000 mensen een herdenking gehouden voor de twee Senegalese straatverkopers die deze week werden doodgeschoten. De Italiaanse schutter had racistische motieven. Hij verwonde nog drie andere Senegalese en pleegde toen zelfmoord. Behalve in Florence zijn er protestdemonstraties in Milaan en andere Italiaanse steden. President Napolitano heeft de Italianen opgeroepen alle vormen van intolerantie te bestrijden. Voor de kust van Java zijn mogelijk meer dan 150 mensen verdronken toen een schip zong... Op het schip zaten naar schatting 200 migranten uit het Midden-Oosten. Er zijn er tot nu toe maar 33 gered. Volgens de Indonesische politie zaten er veel te veel mensen op het schip en is het daardoor gezonken. Opvarenden waren voornamelijk Afghanen, Turken, Iraniërs en Saudis, die waarschijnlijk onderweg waren naar Australië. Volgens een van de overlevenden waren er ongeveer 40 kinderen aan boord. In de Eredivisie heeft Rode JC thuis met 7-0 van hekkensluiter Excelsior gewonnen. Bij Rus stonden de Limburgers al met 3-0 voor. In het laatste kwartier vielen er nog eens 4 doelpunten. Vitesse versloeg thuis Herakles met 1-0. Winnen de goal viel in de 86ste minuut en werd gemaakt door Kasia. NEC VVV eindigde in 2-0. Gozens maakte voor de Nijmegenaren beide doelpunten. De wedstrijd Utrecht-Groningen is nog aan de gang. Het weer. Vanavond en vannacht mogelijk buien, vooral in het westen, in het oosten opklaringen.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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN Look Something special, sexy, wonderful Deep y'all house ja. en